It's not a single day that passes without you on my mind. ...zijn DJ Jaap en Jacco op Aloha Radio. Ja luisteraartjes, daar zijn we weer met de Aloha Radio podcast uh, van zondag 7 mei 2017. Hadi Jacco. Ja, hoe heb Feyenoord dat gedaan eigenlijk? Want ik heb het niet zo gevolgd eerlijk gezegd. verloren met 3 als ik het goed begrijp op dit moment mensen Excelsior of Heracles, daar ben ik even van haar bezig, maar ze hebben in ieder geval, ze hebben het nog niet gered, ah, volgende week in het eigen stadion. Ze hebben verloren met hoeveel? Met 3-0. Met 3-0, oh. wat een afgang zeg, hey. Ja, maar ja, het volgende week kan het anders. dus er is in feite niks aan dan. Maar, maar, het is wel zo, dat vorig jaar overkwam Ajax eigenlijk hetzelfde. Die jongens die moesten in de laatste wedstrijd het kampioenschap nog redden. En die stonden zo stuit van mijn zenuwen dat het niet gelukt is. Ja. En ik heb zo'n voorgevoel dat exact hetzelfde nu met Feyenoord aan de hand is. Want ze hebben heel lang. Oh ja, jij bent wel blond ja. uh -huh. Heel lang uh, hebben ze voorgestaan. En het is makkelijker om de inhaalrace te doen dan voorstaan. Daar zit veel meer stress op als je de, de positie moet behouden. Het najagen is makkelijker. En dat, dat hebben we vorig jaar gezien. En ik, ik, ik ben bang voor Feyenoord. ik ben heel eerlijk, ik, ik, ik ben meer voor, ik vind Ajax voetbal mooier bij tijd en weilen, ook lang niet altijd. Maar als, als ze op de top van hen kunnen, dan, dan spelen ze schitterend voetbal. Dus ik ben meer voor Ajax, ik gun het. Heel erg, omdat ze ja, gewoon al jaren eigenlijk best goed voetballen, maar het, gewoon, ja, het moet net allemaal samenvallen, het moet net allemaal goed gaan uh, en je hebt een beetje geluk heb je ook nodig. En ja, de, weet je, um, het, is, uh, het komt op die laatste wedstrijd uit, en dan, ja, dan wordt de stress voor de jongeren natuurlijk wel zo. Op, dat, uh, dat, dat komt wel eens uh, te veel worden. Ja. Nou ik vond, uh, wanneer speelde Ajax uh, nou voor de Europa League of zo, vorige week? Vorige week tegen Lyon, wanneer was dat woensdag? Nou? Ja tegen Lyon, ja, ik dacht woensdag ja. Ik vond dat Ajax echt goed speelde ja. Ja, het had ook tien in kunnen zijn. Ja, ja maar, ook, maar ja, ze hebben in ieder geval gewonnen in. van ze dus. Uh, en, ja. het, het leuke is dat uh, van um, het elftal wat op dat moment op het, uh, op het veld stond, was de gemiddelde leeftijd 20 jaar. Dat betekent dat er nog boven zit, dat betekent dat ook wel. Er zaten ook twee 17-jarigen in het elftal. En het leuke daaraan is, is dus in feite dat ze hebben laten zien: want je hoeft geen miljoenen uit te geven, hè? geen honderd miljoen voor spelers, om een leuk potje voetbal neer te zetten. Nee, dat hoeft ook niet. Want laat eerlijk wezen, geld heeft voetballen helemaal kapot gemaakt. Ja, wat op mijn werk. Mijn collega's zeggen het ook, hè. Die, die zeggen ook dat geld hebt, uh, het helemaal kapot gemaakt, inderdaad. Ja. Dat, dus, uh... ja. Ik, uh, ik, ik, uh, ik, ik, ik, ik wat, ik maak er wat mee vandaag. Ik ga wandelen met ons. En uh, ik loop in, uh, uh, uh, uh, langs, het, uh, langs het kanaal hier. Uh, loopt het kanaal. Best een breed ding. En daarna loopt nog een fietspad. En daarnaast loopt nog een berm en dan een weg. En dan nog een berm. En daar, daar staan dan boerderijen. Mm -hmm. En uh, nou, ik loop daar gewoon. De, ik loop daar eigenlijk langs het kanaal over in het gras. Ik loop daar zo te wandelen en zo. Dus, dat is, is ook een wandelpad en zo. En op een gegeven moment komt er zo'n zo, zo, zo, zo kerel naar me toe. Die zegt van ja, je mag hier niet lopen. Ik denk zo van waarom mag je niet lopen? Ja, dat wil ik niet hebben. Ja, maar, ik zeg, maar is dit van jou dan? Ja, als dit van jou is, dan, dan, dan, dan, dan loop ik wel terug naar de auto. Nee, dat is niet van mij, maar ik wil gewoon niet dat je hier gaat lopen. Oh ja, dan moeit me niet. Ja, dan moet je niet denken. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Moet je luisteren? Ik zeg, het feit dat jij een... Uh, uh, uh, uh, uh, dat is een die met je... Van richting Amsterdam komt en die koopt dan hier een boerderij, weet je? Oh, Zo'n kloutzak, ja. En eh, uh, toen van ja, maar het gebied dit en dat zo En Ja, uh, nou, ik vind het gewoon niet prettig. Ik zei ja, ik zeg, we maar zullen mee moeten leven dat er meer mensen op deze aardkloon komt Maar dat vind ik dus zo irritant als dat klootzaak, Die hebben bakken met geld. En die kopen dan een overvallend boerderijtje. Snap ik, Zal ik zou gewoon doen en bakken met geld houden. En dan, dan komen de ze dan op zo. Maar dan denken ze gelijk dat alles eromheen over. hun. Dat gaan ze overal nou, mee bemoeien, weet je. Als dan een boer in om acht uur met een trekker door de straat eruit ik, ik heb zoiets dergelijks meegemaakt uh, in Epen 2008 was dat. Toen zijn we eens uh, twee weken in, in Epe geweest. Hadden we zo'n saletje gehuurd. Zo'n uh, soort camping. Daar zijn ook vaak wel uh, ja, van die saletjes... Uh, uh, van gewoon eigenaren, dus, uh, ja, en deze mensen hadden het verhuurd aan ons. En dan liepen we steeds langs zo'n uh, ja, zo soort, uh, ja, meer een bungalowachtig iets, ook daar op dat park. En daar uh, kwam een hond, en we hadden ook onze hondjes bij ons. Zo'n grote hond, en, uh, en die kwam tussen de struiken vandaan, uh, van de, noemen ze dat, van die passages van die man. En blaffen en doen, een bouffier was dat. Dus ja, we waren best wel bang voor dat beest, weet je wel. En toen heb ik een keer die vent aangesproken: van joh, we je die honden niet binnenhouden? Want eh, ten eerste mag je honden je niet loslaten lopen. En ten tweede, we schrikken ons elke keer rot en de honden zijn het bang. Ja, je hebt hier, eh, dat kwam er kwam daar zo op neer, we hebben, hadden daar niks te zoeken. Ik zeg: niks te zoeken. Dus ik heb hier een celletje gehuurd. Ik zeg, uh, wie, wie, wie geeft jou het recht om, uh, weet je? Ik zeg, uh, dat maak jij niet uit. Ja, jullie horen hier niet en dit en dat. Dat bleek een, uh, ja, want we hebben toen ook nog mensen gesproken die er ook uh, zaten. En die zei, ja, dat is een huisarts, die hebt dat nou uitgekocht daar zo. En ik, oh, dus meneer die denkt, uh, dus omdat hij geld heeft, dat hij dan daar uh, de baas is of zo, weet je? Ik zeg, nou, dat is niks van hem. Ja, dat denken denk ze Ik heb dus nog bijna aangifte bij de politie willen doen. Want ik, eh, want ik vind dat niet normaal, weet je. Wat een arrogante kwal was dat. Dat was echt zo'n lul met te veel geld. Ja, weet je? Ze zijn meestal niet de leukste mensen. En dat zijn vaak niet de leukste. Ze kunnen ook heel weinig hebben en die denken alles maar eh, dat alles van hun is. Is er hier ook zo eentje, die heeft, uh, die, die heeft een plekje um, een, een gekrocht achter in het bos? Uh, maar, langs, daar langs loopt een weg en, en, en, en aan het einde van die weg ligt een parkeerplaatje. En daar zetten heel veel mensen de auto neer. En die gaan daar op zaterdag en zondag, voornamelijk, gaan ze daar wandelen. Dan parkeerden ze daar de auto op de parkeerplaatje. een zandvlakte, niet zo heel groot kunnen. De zes auto's staan of iets. En uh, dan parkeerden de mensen de auto's neer en op de zandvlakte. En dan gingen ze daar op het bos in en dan, vanuit het bos naar Heide op en Dan konden mensen wandelen. Nou, euh, eigenlijk heb je daar het heel last van, want die mensen die komen aanrijden, parkeren de auto, lopen weg, weer naar huis, weet je? En dat huis staat er niet echt gelijk aan, er zit nog wel uh, een metertje of 15, 20 tussen. Weet je En er zit nog tussen het huis en die plaats zit nog een bos in, dus hij kan de auto's vanuit zijn huis ook niet zien samen of wat dan ook. Maar ja, meneer hij heeft connecties, dus wat krijg je dan? Die hele straat? Uh, de parkeerplaats en de hele omgeving is in één keer een, uh, een verbod parkeren zo. Wat ja. een klootzak. Dus, dus er komt zo'n klootzak uit Amsterdam en die komt de F van de Veluwe bewonen. En die krijgen, omdat die uh, lid is van een of andere politieke partij, uh, mag je drie keer raden welke. Het begint met VV en dan D. Dat ja, zal wel VVD zijn, ja. En uh, wie gaat daar dan wonen? En uh, wie krijgt het dan van elkaar om voor echt heel, ook waar mensen gewoon van, zeg maar wat verderop staan, andere ouders en zo, allemaal parkeersverboot. Mensen kunnen de auto niet eens meer van hun eigen huis in. Wat een falen ja. zeg. Dat ja, is Van de VVD moet je het hebben, hè? Ja. We blijven al te klootzakken. Het blijft, het blijft. Want, want, want ze doen het zich wel netjes voor, maar eigenlijk zijn ze zo asociaal als ik weet niet wat. Ja, nou, maar dat zie je dan nou ook met die begaande uh, ondernemer, oh, Het is allemaal volgens de letter. Ze zijn slim, hè? Ze doen het allemaal precies volgens de letter. En dat mag allemaal. En dat kan allemaal. Moreel. Nee. Ze ja, doen alles wat God voor uh, Ja. Vaak wel. Dus uh, wat dat betreft... Ja, uh, nou, heel, heel, heel bizar is dat. Uh, nou... Maar in ieder geval, dat is wel iets wat je vaker hoort, zeg maar. Dat mensen uh, van buiten, die komen dan van buitenaf. En die, uh, me, uh, meestal mensen met een bak met geld. En die gaan dan ergens wonen. En, uh, of ze hebben zich niet in verdiep, of wat dan ook, ik weet niet wat het is. Maar, en vervolgens gaan ze dan klagen over de omgeving. Ja, kijk, dat bedoel ik nou, weet je. Komen ze, en hebben ze het over van ja, die buitenlanders moeten zich aanpassen hun passen zichzelf niet eens aan ja, ze passen, ze, huh. dat is het volk wat, wat zichzelf niet eens past ze passen ja. zichzelf niet eens aan hun, hun eigen land notabene en, en hetzelfde bijvoorbeeld nou, ook met die verkiezingen in Frankrijk hè? dan is er zo mokkel op te zijn en die zegt dan zo van ja, die Le Pen dat is een dat is nazi en extreem rechts en alles, en jammer, dat is geweldig en alles en zo. Maar, het, is allemaal, het is allemaal gelul en alle politiek is allemaal bullshit, maar ik bedoel zij zegt dan van ja, weet je wel, van ja, doe de pen, dat is zus so, so. en zo en zo. Ja, misschien is het ook wel zo. Ik weet het niet. Ik heb er geen verstand van. Maar zij woont ergens in een huisje op het platteland. Uh, zeg maar helemaal vrij, op een groot landgoed. Uh, dan zeg ik tegen haar, van, joh, verkoop dat huis en ga eens eventjes op een flatje drie hoog achter in Parijs wonen, in zo'n buitenwijk. hè. En dan praten we nog eens even verder. Nou, ik zal je nog wat vertellen. Ik heb gisteren op televisie gezien. dat, uh, dat uh, de meeste aanhangers van Le Pen. die wonen in een blanke buurt. En, uh, en juist die, uh, die buurt, uh, zeg maar, waar veel allochtone mensen wonen. die stemmen helemaal geen Le Pen. Ook de blanken niet. En ik denk, ja, ik weet wel hoe dat komt. Kijk, die mensen wonen daar en die hebben waarschijnlijk. Geen los, anders zouden ze wel verhuizen, denk ik. En die weten een beetje, ja, zijn het gewend. En ja, en ja ons kent ons, weet je, als je tussen allochtonen mensen woont en je bent goed met ze. Ja, waarom zou je een ekelhans hebben? Dus ga je ook geen LEP stemmen. En ik denk, hé, dat, dat valt me echt op. Blanke buurten vaak ook, uh, waar dus veel blanke mensen wonen. Dat ze die hier in Nederland ook op de PVV stemmen. Dat valt mij echt op. Juist in een buurt waar je weinig hebt, daar stemmen ze juist op Ik denk, ja, als ze toch geen last van ze hebben, waarom zou je dan op, op die gasten stemmen, weet je, op Scheme Rechts? Ja. dat ook weer zoiets, uh, weet je wel. Ik lees trouwens net dat het weer één grote puinhoop in Rotterdam is. Nou, ga je nooit verloren hebben en geen kampioen is. Zijn ze de boel daar in elkaar ineens? Nou, dat verdienen ze het niet. Dat, dat vind ik gewoon laf. Ik vind het lullig voor de club hoor. De club kan er natuurlijk niks aan doen. Maar dan, dan verdienen ze het gewoon niet om te winnen. Volgende keer. Laat ik of weet ik het, wie het is, maar winnen dan. Want, uh, dat vind ik zo onsportief hè. Vind, ja, vind neem je verlies gewoon en denk: nou, volgende week hebben we weer een kans. Ja, toch? Ja. Ik vind dit, eh, daar heb ik zoiets voor die, voor die club, ga ik het wel? We gaan, joh, maar wat die supporters die zich misdragen, heb ik zoiets van, joh, eh, ga ik er, eh, een andere sport kiezen, weet je wel? <lacht> hockey of zo. <lacht> ijshockey hockey. Zoiets. Mm -hmm. Ja, toch. Dus, uh, maar, uh, weet je dat, uh, ik las trouwens dat. Uh weet uh, heet dat, um, Facebook, die gaan er iets met tv doen, of zo, de ja, ja, ik had zoiets gehoord, ja. Die, die gaan ze ook, ook steeds meer over mee. Het... Ja, maar weet je wie dat ook, die Google, die, die, die, die wil toch ook een station beginnen ofzo, was dat Google? Of, uh, en uh, nou, weet je wat het is, het, het nadeel is, als je een smartphone hebt, ben je ook afhankelijk van Google. Klaar... Uh, bent... Ik vind, uh, ja, je bent maar van één partij afhankelijk, helaas. Nee, hoeft niet. Het hoeft niet, maar, zeg ik er dan bij, dan moet je heel veel van, uh, van, van uh, software en, en programmeren en computers weten. Je kan, ja, voor 99% voor, voor van de mensen is het geen optie, laat ik het zo zeggen, hè. Wat maar, gedoe, hè. Je kan, Android, je kan een Android-telefoon kopen, Android helemaal verwijderen en alles van Google en daar bijvoorbeeld uh, Linux op zetten. Hoe? Linux. Linux, oké, okay, ja, Linux ja. ja. Het is mogelijk, maar dan moet je wel echt verstand van, uh, ja, van, van computers, van telefoons, van software hebben, maar het, het kan wel. Je kan, wel degelijk, uh, je kan ook wel degelijk heel erg anoniem uh, je telefoon gebruiken en zo. Maar dat, dan ga je hele drastische maatregelen. Bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld iemand neemt zoals zo'n uh, zo Assange of uh, Snowden, zeg maar. Dat hmm. soort gasten die hebben een telefoon. Uh, Waar, uh, waar dus Linux op staat, uh, waarschijnlijk Kali Linux, uh, Hackersoftware, uh, die hebben de front en de back camera eruit gesloten, die hebben de microfoon eruit gehaald, zodat je alleen met een, uh, met een draadje met een stukje aan het kunt bellen, zeg maar. Dus die hebben hele maatregelen genomen. Maar dan kun je, dan, dan kun je compleet anoniem een telefoon hebben, maar dan ga je wel hele drafjes maken even. Ja, dan moet je wel een zijn inderdaad. Ja. Ja, dan moet je wel weten wat je doet, maar technisch, is, technisch gezien is het, is het mogelijk, maar het, het, ja, het, uh, uh, het, het gaat wel... Uh, het gaat wel heel erg drastisch worden dan, uh, ja, dat is wel, uh, of, je dat, of, je, of je dat wil. Maar Facebook komt dus met zijn eigen tv-programma's. 24 programma's, die staan op dit moment in de planning. zou zo in juni nou, moeten ja. beginnen met... Ik had, uh, uh, ik, ik had een verhaaltje gerezen dat uh, ze we opneemapparatuur verbieden, hè, voor... Uh, Zeg maar als je SIGO uh, hebt of, of KPN. Ja. Dat, maar dat is, dat is voor mij een fabeltje. Want het enige wat ik wel weet is dat de Europese Commissie wil die illegale decoders verbieden. Dat je, dat je zeg maar, illegaal uh, naar SIGO kan kijken of naar KPN. Dat heb ik wel uh, officieel gelezen. Maar het verhaal dat ze opneemapparatuur willen verbieden, daar geloof ik niks van. Want volgens mij heeft uh, die persoon zich vergist, ik heb het op Facebook gelezen, maar het gaat erom om de illegale apparatuur. Dat jij zonder abonnementen, het betaalt zijn maar 50 euro voor een heel jaar en dan kan je alle kanalen ontvangen, maar die zijn illegaal. Ja, dat snap ik dat ze dat verbieden. Weet je, er wordt natuurlijk geen recht over betaald, maar dat opnemen, ja wat doe je? Als je een programma uh, niet wil missen, dan neem je het op en daarna dan kijk je er toch niet meer naar. Je wist het weer en dan gebruikt het voor het volgende programma. Maar volgens mij uh, is die desinformatie dat ze uh, die uh, dingen willen verbieden die kunnen opnemen. Want dat lijkt me sterk. Want uh, ja, met een videoband kon het ook. En dat werd dat ook toegestaan. Uh, maar voor mij gaat het gewoon om, uh, om die illegale spullen, zeg maar. Een beetje zoals popcorn en zo. Ja. Kijk, uh, kijk, van internet kan je ook alles opnemen. Ik heb op dat programmaatje, dat, die browser van Epic, kan je alles uh, wat op video staat ook opnemen, hè, zag ik. Ja. Filmpjes, uh, muziek en alles, noem maar op. Ja, en het werkt perfect. Ja, ik heb sinds ik heb, een tijdje ook uh, Epic browser en... Uh... En ik ben er heel tevreden mee. Uh, tot... Alleen, ja, je dat... kan niet alles ermee. Hè? Want als ik bijvoorbeeld op mijn website krijg van de Aloha Radio, dan kan ik. Nu uh, zie ik die speler niet meer die ik erop heb gezet. Maar kan met die hij andere. Wil geen, uh, hij wil geen Java of Flash laten zien. Okay. Ja, dat, dat heeft er weer mee te maken dat Java en Flash vaak zo lekker zo'n mandje zijn en heel erg uh, gevoelig. Ja, oké. Okay. En dat wil hij dus niet laten zien, zeg maar. Ah, oké. Okay. Maar voor de rest werkt hij prima, dus uh... Maar dat, ja, je, je, hebt, je hebt ook nog waarschijnlijk Chrome geïnstalleerd staan, dus dan kun je het gewoon gebruiken. Ja, Chrome heb ik erop staan. Ik heb uh, uh, Windows browser heb ik staan. Ik heb uh, uh, Mozilla heb ik. Firefox ik heb die. Uh, die... Die Windows uh, Edge, heet dat ding geloof ik of zo, ik moet zeggen, dat ik heb hem nog nooit gebruikt. Wat had je Windows nooit gebruikt? Nee, die Edge, die nieuwe browser, we, uh, hebben we nog nooit gebruikt. Vroeger wel Explorer, maar dat vond ik niks. Explorer, ja. ja. Ik gebruikte Explorer altijd alleen maar op Firefox te downloaden, nee niet. Dat was het eerste wat je meteen deed in het ja, ik gebruik dan hoofdzakelijk EPIC en, uh, en sommige dingen doe ik dan op... Uh, ja, elke browser gebruik ik weer voor wat anders hè, eigenlijk. Mm. Dus ja, en zo kunnen ze je ook niet helemaal uh, zuiver volgen. Hè. Dus, uh... Heb je de laatste tijd eigenlijk wat muziek gekomen? Hmm, even denken ja, wanneer was dat nou? De laatste keer was uh, Eind... Uh... Kijken, was dat niet eind april? Dag 29 april had ik een cd van zijn zes nummers van uh, Carl Emerald met Emerald Island en uh, een cd van Alice Cooper, Inside heet die met, het, uh, er zat een single op uh, How You Gonna Leave Me Now of zoiets of nee, how you gonna see me now? Ja, how you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Ja, ja. Dat is, uh, dat is een van zijn weinige albums die uh, we redelijk rustige nummers opstaan. Voor, uh, uh, ja, meestal zijn het vaak wel drukke nummers. Uh, en ik vind het... Uh, een beetje, ja, uit de goede muziek. Maar een beetje soft voor zijn doen, zeg maar. Maar die allerlaatste album, de Spider of zoiets. Uit 2009, geloof ik. Die is echt onwijs goed. Die videoclips zijn ook onwijs goed. Dat gaat over een, een, een, een, een spiegopaat. Die zaagt vrouwen hun benen af. En dan wil hij dan een achtbenig uh, monster van maken. Een achtbenige vrouw. Een soort spin. Een spin. Heel bizar. <laughs> ja, heel En uh, ja wel meer bizarre dingen gedaan. Podiumkippen, de strot afbaait levende kippen. Hoi je dat uh, die... Uh, uh, ben Jagger, die heeft een country album gemaakt. Hè? Een country album, oké. Okay. Ja. Met uh, een of andere... Ik, ik weet niet, uh, ik, uh, ik weet niet eens of die nog leeft. Nieuwe We're all the girls we time. love, before. Ja, met of andere country legende heeft hij een, een compleet nieuw album. Dat binnenkort uitkomt. Oké, okay, heel ja, leuk. Ja. Ja, ik mis nog een, twee solo albums van hem. De allereerste solo album van Nick Jacka komt uit 1969. En ik moest kijken of ik die auto's te pakken kan krijgen. En er is er nog één. Die heb ik wel op een bandje, maar niet op CD. En dat is één van. Ja, van zijn latere werk dan. En voor de rest, ja, en van Keith Richard heb ik er dan één. Dat was ook zijn allerlaatste. Uh, ja. Even kijken, hoe heet hij? Uh, Crossing Heart heet hij Uit 2015. Ook onwijs goed album. Echt, ik had dat nooit verwacht. Een solo album uh, zou goed van hem uh, zou zijn. Hey, als ik nu op dit moment rechtervrije uh, muziek opzet, kan jij het dan horen? Hè? Eh? Of ik het kan horen? Ik ja, weet het niet. Als ik hier nou rechterdraaie muziek op kan jij het dan horen? Dat weet ik niet. Zullen we het eens proberen? Ja, we kunnen het proberen, maar ik weet niet of de kwaliteit zo goed is als rechtstreeks. Ja, maar maar we, dan zeg je het maar. Maar we kunnen het proberen. Nou, we even kijken, het muziek. Het klinkt altijd wel heb... al iets blikkerig, natuurlijk, omdat het via een uitspreker gaat. Maar het, het klinkt in ieder geval beter dan. Eh, dan een taartje terug, toen klonk jouw stem heel schuil. Nee. Uh, oh ja, ik zie dat jij ook geen headset op hebt, zie ik. Nee, ik ga het. Hij doet nu via de, de, de, de microfoon van de webcam. Oké, okay, ik ga het proberen, ja? Ja. Komt hij? Als het niks is, dan geef maar een. En hoe heet die uh, het nummer? Ja, Dat uh, uh. is de stem. Ja. Oeh, nou nou... Uh. Nou, klinkt stemmen stem ook niet meer echt. Uh... Ja, hij is even bezig. Ik ben benieuwd hoor mensen, ik ben benieuwd. <laughs> ja, nou, straks hebben jullie nog een stukje te goed uh, van een schaapherder. We hebben een schaapherder ontdekt in de Veluwe. En die leidt dan uh, de ziekte van Tourerlet. Ja... Ik hoor niks, eh, Jacco. <lacht> ik hoor niks. <lacht> ja. ja. Ik weet niet of je je speakers aan hebt staan. Maar... Ja. maar je stem klinkt ook ineens heel raar. Een beetje telefoonkwaliteit. Heel apart. Nee, ik had uh, gewoon oh, die daar... de boxen laten spelen. Ik denk misschien neemt hij dat geluid op. Heel raar, want nu klinkt zijn stem weer goed. Maar nee, raar, ik heb het ook geprobeerd, hè. maar bij mij ging het ook niet, hè. Toen had ik ook mijn muziek via mijn uitsprekers en dan hoorde je wel mijn stem, maar niet de muziek, toen had ik het opgenomen een keer. ik denk, hé, ik hoor helemaal geen muziek, wat raar, want de geluid klinkt toch via de boxen. Mijn microfoon stond open, zoals nu, dat, dat, via de webcam. En ik kon wel mijn stem horen, maar niet de muziek, terwijl ik wel de muziek kon horen. Ik denk, maar dan moet het toch ook opgevangen worden door de microfoon of zo. Uh, raar is dat, hè maar vroeger, ik weet nog vroeger toen ik uh, begin van Ridder Radio, toen ik daar pas uh, bekend mee was, dat had je dan een spelertje en dan had je een microfoontje en dan had je dan die winamp speler. En als je die dan afdraaide kon je die zonder microfoon gewoon opnemen of uitzenden en dan je stem gebruiken. dan had je dan zo'n uh, meng, uh, hoe noemen ze dat, zo'n mixer van Microsoft, die zat gewoon standaard in je computer en dan kon je dan een microfoon en het geluid van Winamp kon je dan ook, uh, apart van elkaar regelen. En dat werkte perfect en dat heeft uh, Guus toen ook zo gedaan. En, uh, en dat doet hij niet meer, weet je. Ik bedoel, dus heel raar is dat. Het rare is dat uh, Facebook Live, doet hij wel. Facebook Live kan ik gewoon uh, de microfoon van de webcam aanzetten. En dan okay. kan ik muziek draaien op de computer en dan neemt hij en de stem en de muziek neemt hij gewoon mee de uitzending in. Vreemd, vreemd. Dat is, dat, hè? Dat is uh, zeer vreemd, ja. Ik heb ook nog eens een keer geprobeerd met Facebook Live van gewoon uh, als je praat en dan muziek op de, op de telefoon afdraaien, telefoon gewoon op de tafel leggen, pakte die ook mee. Ja. Dus ja maar dat is een apparaat wat los van elkaar zit, hè? Dat zal het wel zijn. Het dus zal het misschien heeft het je... daarmee te maken dat dan die boxen geblokkeerd worden, ja. een of andere mini. -jaar. Ik weet niet, ja. Het zal wel een technisch verhaaltje hebben. Ik denk het. Maar. Nee, ik ga er vandoor, want uh, okay. ik kan eten op tafel, gaan. Nou, in ieder geval uh, leuk dat je erbij was. Het er wordt vanavond uh, of straks al uh, online gezet. En ik ga er even een paar muziekjes tussen plakken. Het is een podcast van zondag 7 mei 2017. En uh, ik ga er wat muziek tussendoor plakken. En, uh, en we laten natuurlijk ook die gekke schaapherder even horen. Dus ook lachen, dat plak ik er ook achterom. En dan kunnen we de mensen vanavond luisteren? Oké, okay, Jacco. Hartstikke bedankt. En tot de volgende podcast, zou ik zo zeggen. Ja. Oké. Okay. Oké okay, mensen, dat was het weer. Oké. Okay. I mean, I'm not a I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm not sure if you're going to be able Ik ah ah het. Anywhere else? Oh, I'm you. You will see. That... Ja, hallo. U spreekt met uh, Gert En ik ben de schaapsherder uh, hier van uh, Perlo. En uh, ja, de uh, ene die Jaap, die uh, ja, het is een beetje slecht weer hoor, maar dus ik misschien moeilijk te verstaan, maar een uh, jaap die uh, die heeft uh, die hier jaap of zo van uh, al aloi alo alo radio die heeft mijn wat de, de, de, of ik wat wil vertellen. ja wat wil vertellen laat ik maar gelijk zeggen sorry want, uh, ja, ik, uh, ik heb Tourette, dus ik, uh, ik, af en toe zeg ik rare dingen, maar daar kan ik niks aan doen. Dus uh, de schaapjes, die zijn, uh, die zijn uh, even aan het grazen. Het is slecht weer, het regent, het weer. Dus, uh, ja, en de, de, de, de schaapjes, die zijn, uh, op het moment hebben ze lammetjes, dus... Uh, ze zogen en sommige die, uh, ja, die hebben wel vier vijf uh, lammetjes Tepels, tips tips tips tips titten titten sorry sorry sorry en uh, sommige zogen dus en ja uh, <tie> dus uh, lammetjes en zo en uh, dagelijks gaan we met ze de hei op en uh, dan kunnen ze, kunnen ze eten hè en uh, ja dan, dan pissen ze ook niet de hele de hele kooi onder en zo en, uh, Pissen, pissen, pissen, kutsen, kuts, kut. En uh, ja, en, en dan, uh, binnenkort worden ze gescheerd. En dan, uh, ja, dan geet alle, al die vachtige gegeten eraf en zo. En dat is voor de schapen, is dat ook fijn, want wat warm. Tieten, tieten, tieten, tieten, tepels, tepels en uh, ja en dan moeten er natuurlijk al die wat verkocht worden hè? Dat is nooit leuk. Want die raakt toch erg aan die beestjes, maar ja, er moet dan wat verkocht worden. Dus daar doe je gewoon niks aan, maar uh, ja, wie hebben er nu zo'n 400 Sorry. en um, Ja, dus ze gaat er al op weg. En dan, ja, dat is niet leuk, maar. Ja, doe je niks aan. En. Uh, ik zou zeggen, kom eens kijken. Uh, we hebben verschillende kuddes. Elspelo, Dunspit, Ermelo, Hengelo, loop allemaal maar kuddes en zo. En. Uh, nou, je kunt het allemaal vinden op die internet. Op de internet, is het allemaal. Uh, op de online en zo tegenwoordig. Kun je vinden. En dan uh, kom je gewoon een keer langs en dan kun je... Uh, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk. Oh, en dan kom je langs en uh, dan kun je ook koffie komen drinken en dat, dat kan allemaal niet. Dus, uh, nou, dit was uh, dan even een info en... Uh, tibels, tibels, tibels, tibels, tibels, tibels, tibels. En uh, dit was de info voor die Jaba een uh, die radioprogramma en uh, ook een wat van en uh, tot de volgende keer. Aloha Radio, jouw zender...